De derde kolom, een spel van Frans Holer, vertaald door Ruurt van Weyden, regie Ad Leupert. Ziet u, het is allemaal heel simpel. Als hier het uh, rode lampje brandt, betekent dat... ...dat er een bestelling in het mandje ligt. Als u hier binnen bent, kunt u ook horen wanneer de postcilinder in de mand ploft. Ze hebben hier een soort uh, buizenpost. En dat lampje is ervoor dat u, als u net even achter bent, wanneer de post aankomt, dan hoort u het niet. En als u dan terugkomt en u ziet dat lampje branden, dan weet u meteen, aha, er ligt weer een bestelling te wachten. Laten we aannemen dat u hier bent en u hoort de buizenpost of u ziet het lampje branden of allebei... Nou, dan moet u allereerst het lampje uitdoen met deze schakelaar. Daarna pakt u de cilinder uit de mand, haalt de bestelling uit de cilinder en doet die weer dicht. Die cilinder gooit u dan in de tweede mand. Die noemen we de lege mand, hoewel die meestal voller is dan de eerste mand. En nou dan de bestelformulieren. Kijk, dat is heel eenvoudig. Er zijn rode, blauwe en gele formulieren. De rode zijn voor de doos uit te rekken met de rode stip en de blauwe voor de doos uit te rekken met de blauwe stip en de gele, ja, maar waar zou de gele nou voor zijn nou? Verder bemoeien we ons alleen met deze kolom, ziet u? Deze, kolom nummer 3. Hierboven staat de nummer 1341, hier staat het, ziet u wel. Dan staat onderaan nog een getal, dat is meestal lager dan het nummer omdat het het aantal is. Hier staat bijvoorbeeld twee en dat betekent dat u uit de blauwe rekken daar twee dozen met nummer 1341 moet pakken. Heeft u dat gedaan, dan komt u terug, u drukt op de onderste knop van de goederenlift en zet een kruisje onderaan het bestelformulier. Als de lift er is, schuift u de dozen naar binnen, Nu legt het papier er bovenop, doet de deurtjes weer dicht en u drukt op die bovenste knop. Dat is alles. Ja, Vroeger moeten we ook nog de voorraad bijhouden, maar dat gebeurt tegenwoordig elektronisch. Wij hoeven de spullen alleen nog maar uit het magazijn te halen, de rest doen ze boven. Ja, u hebt trouwens uh, veel te dunne kleren aan. Ze hebben hier airconditioning. Mag hier namelijk nooit warmer worden dan uh, 16 graden, vanwege de medicijnen die in de dozen zitten. Nou, dat is het eigenlijk wel. Heeft u het begrepen? Ja. Hallo. Oh, oh, bent u het? Uh, Hallo. Uh, wat is er? Hallo, is er iemand? Ja, ja, ja ik ben er. Hoort u me niet. Hallo, geef u antwoord alsjeblieft. Ja, ja, hier. Wat is er? Hallo, antwoord alsjeblieft. Dat we doe al een tijd. Wat is er aan de hand? Hallo. Je ja, moet wel op de knop drukken, hoor. anders kan hij niet meer. Hallo, wat stopt, geef u hè? antwoord alsjeblieft. Ja. Hallo. Oh, bent u de nieuwe? Ja. Ik ben de oude. Ik ben vergeten uw bestelbriefje af te tekenen. Oh, uh, neemt u hem niet kwalijk. Geeft niet. Ik teken het nu wel voor u af, maar denkt u eraan in het vervolg. Ja, natuurlijk. Dank u wel. Niets te danken. Oh, de eerste fout. Het is niet zo erg. Waarom hebt u het lampje uitgedaan? Nou, ik heb de bestelcilinder er toch uitgehaald? Ja, maar er zat nog een cilinder in. O, oh, de tweede fout. Kan je het lampje ook weer aandoen? Hier vandaan niet. Het gaat alleen aan als er een cilinder door de buis komt aanzoeven. Heb je hem helemaal uitgezet, dan blijft hij ook uit. Aha. Tot de volgende arriveert. Ja, maar waarom haalt u nou die cilinder eruit? Nou, om de bestelling af te maken. Ja, maar u hebt de vorige nog helemaal niet gedaan. Oh god, de derde fout. Ja, zulke dingen gebeuren. Nou ja, verder is het eenvoudig werk, vindt u niet? Ja. Zo langzaamaan krijgt u de slag te pakken, geloof ik. ja. Ik heb het gevoel alsof ik hier al mijn hele leven zit. Ja, het went snel. Nou. Wat ik nog vragen wilde. Zitten er alleen maar medicijnen in die dozen? Ja, alles wat u maar bedenken kunt. Wij kopen de medicijnen in bij de fabriek en leveren ze aan apotheken, drogisterijen, artsen. Waarhuizen. Een warehuis ook, ja. Medicijnen die je zonder recept kan kopen. En waarom kopen de warenhuizen, artsen, drogisterijen en apothekers hun spullen niet zelf bij de fabriek? Omdat het zo gemakkelijker is. Stelt u zich voor, een apotheker of een drogist of een arts Of een warenhuisbaas. Goed, goed, of een warenhuisbaas. Wat een woord trouwens. Wat heeft u toch met warenhuizen? Ik heb niets met warenhuizen. U heeft het er anders voortdurend over. Ik zal het er niet meer over hebben. Mooi. U kunt ervan uitgaan dat het warenhuis hem volstrekt Siberisch laat. Hij doet er ook niet toe. Nou, stelt u zich voor dat een drogist, laten we zeggen, dat die hebben wil. Ik vind het ontzettend gemeen tegenover die drogist dat het Warehuis ook pilletjes verkoopt. Dus ze laten u helemaal niet Siberisch waar warenhuis... Nee, om de donder niet. Komt u erbij dat dus ze me Siberisch zouden laten? Nou, omdat u dat net zelf zei. Oh ja? Ja. Ja, weet u. Wanneer iemand zegt dat iets er Siberisch laat... ...dan bedoelt zo iemand eigenlijk dat het er uh, interesseert. Siberisch laten is net zoiets als interessant. Zo zo. En u vindt warenhuizen dus interessant? Ja. Maar waarom dan? Weet ik niet. Misschien wel omdat je daar alles krijgen kunt. Zelfs bepaalde medicijnen. Nou ja, goed. Laten we aannemen dat de afdelingschef uit uw warenhuis... ...vitamine C-tabletten wil bestellen. Die mag niks bestellen. Ja, maar hoort u nou eens... Als... Het is een walgelijk type... Met zwarte krullen, hij speelt veel te vriendelijk. Oh, goed, dan houden we het bij de drogist. Thuis heeft hij een vreselijke vrouw. Doe maar, kent u hem? Nou, en of ik hem ken. Ik heb van mij geen enkel billetje. Nou, rustig maar. Ten eerste weten we hier beneden totaal niet waar onze dozen heen gaan. En ten tweede wil ik alleen maar een voorbeeld geven. Neemt u dan maar een apotheker te Hm, Goed, goed. Lieberge, een glibberige, walgelijke sujet. Laten we dus aannemen dat een Falsche apotheker. Dat oh, Een apotheker en tegen wil. Tegen iedereen. het is nog het meest wezenlijke. een apotheker wil. Tegen de mensen die, die het meest haat is hij het vriendelijkst. Ja, wat is het nou? Wilt u het voorbeeld nou horen of niet? Ik wil het graag horen, ja, zonder meer. Wat wil die apotheker? De apotheker wil saridon en aspirine nabestellen. Goed? Ja op een stoel kunnen vastbinden. Een lang om zijn oren te slaan. Dan staan. moet hij bij de firma Bayer een bestelling plaatsen voor aspirine... ...en bij de firma Sambos voor... Nou, wat? Saridon. Exact. Ik wilde even kijken of we wel opletten. Ik let dus wel op. Urenlang. lang. Nou, zo lang duurt het niet. Uren lang zou ik om zijn oren kunnen slaan. Nou, in plaats daarvan bestelt hij beide medicijnen tegelijkertijd. Bij ons. Dat scheelt hem werk. En zo vangt hij twee vliegen in nee, één klap. Saridon en aspirine. Juist. En als je je dan ook nog voorstelt dat hij nog veel meer medicijnen gelijktijdig kan bestellen... dan krijg je een beetje een idee van hoe, hoe nuttig zo'n farmaceutische uh, groothandel is. Zo is dat. Vertel dus, als een van ons nou eens een pilletje nodig heeft, kunnen we dat dan hier krijgen? Geen sprake van. Dat is een strengste verboden. Dat doen de mensen van de bevoorrading. En wanneer doen ze dat dan? S'nachts. Op die manier wordt het werk niet belemmerd. Net als kaboutertjes? Ja, ik heb ze nog nooit gezien. Oh. Oh. Oh. Oeh, die zijn zwaar. Ik zou erin zitten. Mooi, dat moet zelf zijn voor zwachtels. Antiflogistine en zo van die modderwikkels. Die staan in die buurt. Waarom staan die uitgegeven helemaal daar achterin? We ja, zouden ze anders moeten staan. Ah, meteen hier, vooraan. Dat gaat niet. Waarom niet? Het is allemaal precies uitgekiend. Aha. Maar niet goed? De voorraad is volgens verschillende principes ingedeeld. Deels op soort, deels op fabriek, deels op catalogusnummers en deels op frequentie. En waarom hebben de dozen nummers in plaats van namen? Zodat wij niet weten wat erin zit. Maar u weet het toch? Nou ja, een grote trekken wel. Zo begint hier direct al het uh, hoofdpijngebied. Het begin van blauw is uh, keeltabletten. En het einde van blauw is psycho. Geel tot 100 is anticonceptie. En tot 200 en zo. En einde geel zijn antibiotica, zo uh, ongeveer. Gek eigenlijk. Wat? Al die dingen zijn tegen iets? Ja. Tegen kwalen en pijntjes. Tegen slapeloosheid. Tegen diarree en tegen verstopping. En tegen kinderen. Hm? Stelt u zich al die kinderen voor die hier weg van het leven worden gehouden? Wanneer die, die allemaal hier zijn? Zou het een kabaal van je welste zijn? Ze zeggen toch tegen een kind. Als het hebben over iets dat gebeurd is voordat het geboren was. Toen was jij nog bij de ooievaar. Hm? Je, dat is hier. Wij zijn hier bij de ooievaar. Hier zijn de ongeboren kinderen. Heeft u nou nooit het gevoel dat er dode kinderen in die dozen zitten? Nee, dat gevoel heb ik nooit. Maar ik heb wel een ander gevoel. Wat voor een? Soms heb ik zo het gevoel dat kwaaltjes door het slikken van pillen niet verdwijnen. Alleen maar weggejaagd worden. Ze zijn er dan nog wel, sluipen stiekem weer dichterbij en tenslotte gaan ze allemaal weer op hun oude plekje zitten. En daar blijven ze. En waar blijft u? Hier. Ik uh, heb iets voor u meegebracht. Wat is dat voor iets? Een sponsje. En waarvoor gebruik je dat? Nou, kan je voor van alles gebruiken. Bijvoorbeeld om postzegels van achter te bevochtigen in plaats van met je tong aan te likken. Of uh, om brieven mee dicht te plakken. Straai gewoon met de plakrand eroverheen in plaats van dat u met uw tong over het gom vlak likt. kent dat vast wel. Het is echt vreselijk, vooral wanneer u zo'n grote bruine envelop weg moet sturen. Op zo'n moment ben je maar wat blij met zo'n sponsje. Of uh, om uw vinger. ...nap te maken in plaats van met tong. Dat is echt handig. Dank u wel. Ik had zo bij mezelf gedacht dat u het hier neer zou kunnen zetten, vlak bij de buitenpost. Hoewel ik daar vandaan geen grote bruine enveloppen verstuur. Dat is zo. Maar u likt wel uw vingers af. Lik ik mijn vingers af? Elke keer als u de bestelling uit de postcilinder haalt. Het is me nog helemaal niet opgevallen. Mij wel. En daarom doet u mij dat sponsje cadeau. U kunt het natuurlijk ook s'avonds mee naar huis nemen... als u weet dat u nog zo'n grote envelop moet versturen. Maar het was allereerst voor u bedoeld. Ja. Ik laat het wel hier. Ik koop trouwens toch altijd zelf kleven envelop als ik ooit eens een brief schrijf. Dat eh, gelik aan vingers is namelijk erg onhygiënisch. En het kan echt gevaarlijk zijn. Dat eh, realiserende mensen zich niet altijd. Je doet het uit gewoonte zonder erbij na te denken, maar... Voor je het weet heb je tong Puur van het vingerlikken. Maar wat ergert u eraan dat ik aan mijn vingers lik? Het geluid. Ik kan niet tegen het geluid. Er hoort zo'n zo klein vochtig smakkend geluidje bij. Net alsof ze zich een kleine natte bel vormt die daarna spet. Uit elkaar spat. Wanneer ik me die vochtige bel van stofjes en speeksel voorstel... ...doe ik haast niet goed. Het is dus helemaal geen cadeau. Oh, u mag het zo noemen als u wil. Voor mij betekent het zoiets als een permanente bedreiging. Maar nee. Ik zou het alleen prettig vinden als u in het vervolg niet meer aan uw vingers likt. Is dat te veel gevraagd? Te veel niet, maar... Maar? Maar wel Veel. dat we de laatste tijd veel uit de voorste rekken moeten halen? Ja. U had toch gezegd dat daar de minder vaak gebruikte medicijnen lagen? Zo'n beetje, ja. Wat kan dat dan voor medicijn wezen? Ik weet het niet. Misschien is het wel endstof tegen hondsdolheid. Hebben ze dat nou nodig dan? Ja, de hondsdolheid neemt toe. Heeft u dat niet gelezen? Ik lees geen kranten. Hallo. Ja? Schilt u zeven kijkers, couvee, gauw, vijf, Egovis. Ook een blikje. Wat zei hij? Wilt u even kijken hoeveel blauw vijf er nog is? Zeker. Ik heb iets totaal anders verstaan. Wat dan? Schilt u zeven kijkers, couvee, gauw, Egovis. Heb je ooit? Hallo? Ja? Heeft u daarnet... ...schilt u zeven kijkers, hoeveel gauw, vijf, Egovis gezegd? Jawel. Bedankt dat zo Dit schept u met een apenveter. Wat? Schrijft u met een apenveter. Nee, nooit. Schrijft u met een apenveter. Ik, ik, eh... Uh... Begrijpt u wat hij vraagt? Hij vraagt, hebt u het nagekeken? Het zijn er dertig. Vetst dank. Niks te danken. Wat is er met u? <laughs> Waar merk je aan dat je hond hebt? De wond doet pijn, men krijgt de aanvallen van, uh, van ademnood en de geest raakt in de war. Hier, deze schram. Ik weet niet hoe ik eraan kom, maar hij doet me de hele tijd al zeer. Hm. Misschien ben ik door een kat gekrapt die besmet was. Dat merk je toch pas veel later. Kunnen we niet zo'n doos openmaken? Dan geeft u me een injectie met entstof. Er zitten toch injectiespuitjes bij? Ik weet dan nauwelijks meer, je, je gaat je ook idioot gedragen, hè? Heb ik schuim op mijn mond? Rustig nou maar, kind. Jij hebt geen honddolheid. Wil je wel? Ja, ik heb er steeds Ik begin al rare dingen te horen. Weet u wat het is, een echo vis? En hoe schep je met een apenveter? Maar wat zegt u nou toch ja. allemaal? Kan meer nog wat? Geurt u de gezond. U kunt er het beste maar niet over nadenken oh. en doorgaan met uw werk. En heb ik dank iets te doen. doet het nog altijd eh, pijn? ja. of gaat u dan toch naar de dokter? ik ben bang. waarvoor? ben u bang dat hij u vertelt dat u hondsdolheid hebt? nee, hey, ik ben bang dat hij zegt en voor zo'n kleinigheid valt u mij lastig. nou, dan laat u het erbij zitten. ik weet in ieder geval heel zeker dat u geen hondsdolheid hebt. daar ben ik niet zo zeker van. misschien heeft u die schram hier wel opgelopen van een van de rekken of van de rand van een doos. ik, ik heb hem ook wel eens geschramd. Bedoelt u, dat het van een van de dozen kan zijn? Natuurlijk. En je, en je merkt het niet eens. Maar als het nou een doos met ons dolheidsmiddel is geweest... zou je dan toch niet ons dolheids kunnen krijgen? Nee, nee. Kind toch. Ten eerste moet de inhoud van de doos er maar scherven zijn geweest... zodat het vaccin eruit siepelt. En ten tweede verhindert dat vaccin juist dat je hondendolheid krijgt. Weet u dat zeker? U kan me gerust geloven. Ik ben vroeger verpleegster geweest. Oh ja? Hm. Waarom bent u hier dan gaan werken? Oh, ik kon niet tegen al die zieke mensen. En daarom wilde u een gezond arbeidsklimaat? Ik wilde iets te doen hebben met een minder grote verantwoordelijkheid. Hoe komt het eigenlijk dat ze ons hier zo goed betalen? Ik bedoel, in verhouding tot wat we ervoor moeten doen. Mm -hmm. Het lijkt licht werk, maar dat is het niet. Daarom nemen ze ook niet zomaar iedereen. Ik ben een keer op excursie geweest naar een wijnkelder. Dat is zo'n gebouw dat op een overeind gezette chocolade lijkt. Links en rechts heb je van die voorraadnissen, een stuk of wat boven elkaar. En daartussen loopt een gang met rails. En wanneer de baas daar, laten we zeggen, vijftig flessen griantie wilde hebben, dan stopte hij een ponskaart in een vorkheftruik. Die reed dan langs die rails naar de plaats waar de griantie stond. En toen ging de vork net zo lang omhoog totdat die bij de die was. En daarna tilde hij er een pallet uit... liet hij op zijn laadbak zakken... en reed hij weer terug naar de baas. Zoiets zouden ze hier toch ook kunnen doen? Ze zijn dat ook wel van plan... maar pas na de verbouwing. Dat is trouwens nog een reden... waarom het geen lichtwerk is. Hoezo? Maar omdat het net zo goed... door machines gedaan kan worden. Dat begrijp ik niet. Wat begrijpt u niet? Wanneer een bepaald soort werk... net zo goed door machines gedaan kan worden... Dan is het toch lichtwerk? Nee, niet rond. Waarom dan niet? Omdat wij geen machines zijn. Is het waar dat mensen van wie een arm of een been afgezet is... het gevoel krijgen dat ze pijn hebben in dat been of die arm? Ja, dat klopt. Maar weet u wat mensen met een geamputeerd been het moeilijkst valt? Lopen? Nee. Het weggooien van die ene schoen. Sommige mensen gooien hem helemaal niet weg. Die nemen hem mee naar huis. Ik heb zelfs een keer meegemaakt dat iemand zei, misschien kan ik hem nog gebruiken. Die dacht zeker dat zijn voet weer aan zou groeien? Ja. Maar er groeit niks aan. Er groeit nooit meer iets aan. Het enige dat groeit, is de pijn. Ook heel erg is. Wanneer een wond weer open gaat. Dat wil ik geloven. Wanneer de hechtingen loslaten. Nou, dat wil ik best geloven. Vooral wanneer het inwendig is. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat betekent dat aan de buitenkant alles in orde lijkt. De wond is dicht. De wond is helemaal dicht. Maar van binnen? Waar het dicht genaaid is, daar begint alles op te zwellen. De hele buik vult zich met bloed. Ik kan het me voorstellen. En de patiënt schreeuwt en schreeuwt. Ik kan het me voorstellen. De patiënt schreeuwt van pijn. Vult gang na gang met zijn geschreeuw. De andere patiënten trekken bevende dekens over zich heen. Nachtzusters komen aanholen. Artsen haasten zich door de gangen. Terwijl de patiënt... Schreeuwt en schreeuwt. Verdieping op verdieping overstroomt met zijn geschreeuw. En nou begint het bloed door de wond te sijpelen, En ook de wond scheurt naar nou open. En de patiënt overstroomt ziekenhuis naar ziekenhuis met zijn geschreeuw omdat er niks is aangegroeid, alles opengesprongen is. En dan wordt hij stil onder invloed van de spuit, de grote spuit met de hoge dosis die dokter hem geeft omdat zelfs de hoofdzuster het niet aandurft omdat zijn arm zo strak gespannen is dat hij dan van leer lijkt. En het lange bloedspoor van de kamer naar de lift, de bloedplas in de lift. ...van de lift weer naar de operatiekamer... ...door oh, oh, oh. Ik, I, al die lange witgeschreeuwde gangen... ...en geen Joegoslavische vrouw... ...die terwijl ze de rommel opruimt... ...een liedje neuriet... ...alleen de nachtzuster. ...en ik de geval. ...kan was... de schrobber maar niet vinden... ...en knielt bevend op de grond... ...en neemt alles met handdoeken op... ...en kan niets meer denken... ...en wil alleen maar weg, weg... ...heel ver weg... ...dat was iemand... ...die hadden ze zijn hoofd afgehakt... ...wat zegt u daar? Ja... ja? En het is nooit meer aangegroeid. Nooit meer. Wat een vreselijke ding hij al niet meemaakt als verpleegster. Ja. Gelukkig is het me niet zelf overkomen. U heeft dat niet zelf beleefd? Nee. Hoezo? Het klonk alsof u het zelf beleefd had. Vooral dat stuk met die bloedsporen die u moest opvegen toen u de schrobben niet kon vinden. Dat was nauwelijks uit te houden, zo echt. Ja, dat vond ik ook altijd als het aan mij verteld werd. Wie heeft dat dan aan u verteld? Mijn voorgangster. Oh, uw voorgangster. Ja, een tamelijk babbelziek type en een beetje sentimenteel. Ze vertelde voortdurend zulke verhalen. Die verhalen zijn nu anders goed bijgebleven. Ja, daarom was ik ook blij toen ze niet meer kwam. Het is al erg genoeg dat je de hele dag medicijnen loopt te sjouwen. Dan kan je niet ook nog een hele massa ziekenhuisverhalen erbij hebben. Is zeker niet van die soort, waar het niet zo verschrikkelijk slecht afloopt. Precies. Dat werkt behoorlijk demoraliserend, zoiets. Ja, toch? Daar heb je het weer. Het werk gaat lekker. En dan opeens moet je aan allerlei narigheid denken. Dat lag mij ook niet. Hoe lang bent u hier eigenlijk al? Ik? jaar of vier, vijf. Hoe bedoelt u, een jaar of vier, vijf? Waarom zou ik niet een jaar of vier, vijf zeggen? U weet toch zeker wel precies wanneer u hier begonnen bent? Nee, ik heb het werk geleidelijk aan van mijn voorgangster overgenomen. Ja, ja. Ja. Wie was uw voorgangster dan? Ik. Dat begrijp ik niet. Als u maar lang genoeg hier bent, dan begrijpt u het wel. Wanneer u uw eigen voorgangster bent geweest, dan heeft u het werk dus eigenlijk van uzelf overgenomen. Zo is dat. Heeft u vroeger hier dan ander werk gedaan? Nee, hetzelfde. Maar als u voorgangster zegt, dan bedoel je toch iemand anders? Precies. Hoe bedoelt u dat precies? Vroeger was ik ook iemand anders. Heeft u er nog nooit van gehoord dat een mens elk zeven jaar al zijn cellen vernieuwt? Ik ben op de kop af, elf en een half jaar geleden hier begonnen. Maar toen ik begon, was ik nog iemand anders. Ik heb mezelf stukje bij beetje veranderd. Net zolang tot ik hier uh, thuis ging horen. En toen u begon was u babbelziek en een beetje sentimenteel. Niet alleen, ik was eigenlijk ook een beetje. Een beetje? Een beetje zoals. Een beetje zoals. Een beetje zoals u. Handig, zo'n sponsje, hè? Zeker. Wat? Ik zeg net, hoe handig zo'n sponsje toch is. Ja, ja, ja. Ik heb het wel gehoord. Ik ken dat. Soms luister je en toch luister je niet. Ja, zeker. Je zou durven zweren dat je alles gehoord hebt wat er gezegd is... en even zo vrolijk heb je er geen woord van verstaan. Ja, geen woord. Zeg, heb ik u beledigd met dat sponsje? Nee. Nee, geen sprake van. Wat heeft u dan... Bent u ziek? Heeft u koorts? Nee. Wat heeft u dan? Nou, niets, niets. Um, hoewel. Ik heb een vraag. En die is? Uh, hoe lang duurt het tot... Ik bedoel, uh, tot het uitgezaaid... Tot, tot je goed kunt zien wat je hebt nadat je aangestoken bent. Uh, de tijd dus van de besmetting met de ziekte... ...tot het moment waarop je die krijgt. De incubatietijd. Ja, ja, ja. Dat bedoel ik. Hoe lang is de incubatietijd van ons dolheid? Eén tot zes maanden. Zo lang? Ja, zo lang. Hoezo? Hallo? Ja. Die 1428 geel die nu komen zijn de laatste mohikanen. De laatste wat? Mohikanen. Ik versta u niet. Wilt u duidelijker spreken? De laatste Mohikanen. En wat mag dat wel betekenen? Nou zeg, heeft u nooit indianenboeken gelezen, u als man? Als man niet, nee. Oh, flauw. Als jongen dan. U heeft toch zeker lederkous wel gelezen? Wat? Jezus, Mina, lederkous. En wat bedoelt u daarmee? Oh niet. Niets, ik wil u alleen maar uitleggen waar de term De Laatste Mohicanen vandaan komt. En waar komt die dan vandaan? Nou, uit lederkous natuurlijk. En wat is dat, lederkous? Lieve hemel, dat is het indianenboek waar een verhaal in voorkomt dat De Laatste Der Mohicanen heet. En dat boek beveelt u me aan, als ik het hoor. wel nee, helemaal niet. Waarom praat u er dan de hele <laughs> tijd over? Omdat u zo traag van begrip bent. Waarom? Ik wil u alleen maar uitleggen wat de laatste mooie zijn, omdat u dat duidelijk niet weet. Ik weet zeker dat wij die hier niet hebben. Ja, dat weet ik ook heel zeker. Toch hebt u daarnet gezegd dat er een paar op weg naar boven waren. Ja, er komen er twee naar boven. Pas u maar op, ze zijn gewapend. Met indianen valt niet te spotten. Maakt u geen grapjes, alstublieft. Ik maak juist wel grapjes. Maar dan niet met mij. Juist wel. Ik wou tegen u een grapje maken. En wat voor grapje mag dat dan wel wezen? Het grapje was dat ik niet zei dat die twee dozen 1428 geel die er nu aankomen de laatste twee dozen waren. Maar dat ik zei dat het de laatste mohikanen zijn. En waarom hebt u dat gezegd? Omdat ik iets leuks wilde zeggen. Omdat ik dit treurige hok een beetje wil opfleuren. Omdat ik niet tegen een kastje aan de muur wou praten, maar tegen een mens. En daarom hebt u naar die mohikanen gegeven? Precies. Vergeet u maar dat ik er nooit over gehad heb. Vergeet het maar. Ze zijn al lang uitgegroeid. De Engelsen hebben ze vernietigd en de Fransen. Zeggen de Indianen meer in Amerika. Alleen nog maar fabrieken. De allerlaatste Mohican is honderd jaar geleden gestorven. En u raakt dat allemaal weer. Op? Ja. Ik maak zelfs grapjes op hun kosten. Zou u mij dat grapje nog eens willen uitleggen? Nee, ik wil het niet uitleggen. Nooit. Legt u het onmiddellijk uit. Als je een grapje uit moet leggen, is het geen grapje meer. Ja, kan je er niet meer om lachen. Ik zal er om lachen. <laughs> dat kan niet. Dat zou niet spontaan meer zijn. Ik sta erop dat u mij dat grapje uitlegt. Je hebt mensen en Pardon? Niks. Nou, let goed op, meneer de humorist. Als ik gewoon gezegd had dat die twee dozen 1428 geel de laatste waren, dan zou dat normaal geweest zijn, niet? Dat zou normaal geweest zijn, ja. U had dan heel zeker geweten dat ik wilde duidelijk maken dat er geen dozen 1428 geel meer waren. En dat moet weer medegedeeld worden aan de bevoorradingsdienst, zodat de kaboutertjes vanavond de voorraad kunnen aanvullen. De wie? De bevoorradingsdienst. Tot zover alles duidelijk? Ja. En wat is nu het grapje? Ja, dat komt, komt. Geduld. Het grapje is dat ik in plaats van de laatste dozen de laatste mohikanen gezegd heb. Wat is daar leuk aan? Ik wist het. Zodra je het uitlegt, is er niks leuks meer aan. En als je het niet uitlegt? Dan is het leuk dat je je kan voorstellen dat er in die twee dozen die daar in de lift omhoog gaan, twee in elkaar gedoken indianen zitten die eruit springen zodra ze boven zijn. Twee in elkaar gedoken in de goede lift. Ja. En dat is de hele grap? Dat is de grap. Die vrienden mogelijk. Twee indianen die ineengedoken in onze goederenlift zitten in dat veel te kleine liftje. Ja, nou, houd u, alsjeblieft op met lachen, Dat is helemaal niet leuk. Begrijpt u hem niet. Zal ik hem uitleggen. Nee, alsjeblieft nee. U mag ook wel eens lachen. De grap is toch dat die indianen veel te groot zijn om in die lift te passen. De mojikanen, snap je? Ach ja! Ja, leuk hè? Ja hè? Dat is leuk, oeh! Ontzettend leuk! Wat heb je met die gedaan? Ik heb een grapje tegen hem gemaakt. Een grapje? Wat wel een machtig. Zo, en dan nemen we nou een cognacje. U ook één. Midden op de dag? Ja, waarom niet? Mensen zijn slot er maar eens per jaar. jaar. Bent u jaars? Ja. Ach, in dat geval neem ik er natuurlijk ook een. Kijk eens. Drie sterren. Mm -hmm. Net als een generaal. Mag ik u hartelijk feliciteren. Mm -hmm. Op uw gezondheid. En op de Explosief goed je ja, Zo hoort het ook. Bij een generaal met drie sterren. Hopelijk kunnen we straks ook en geel nog uit elkaar houden. W wanneer we blauw zijn, bedoelt u. Ah, ja. Waarom heeft u dat niet eerder gezegd, dat u vandaag jarig bent? Wa waarom had ik dat moeten zeggen? Nou, had ik misschien iets voor u meegenomen. Had u dan iets voor me meegenomen? Misschien wel, ja. Misschien. nee. Ik had beslist iets meegenomen. Als u iets gezegd had. Ja, weet u, als ik het had gezegd, dan had u misschien gedacht... dat ik het alleen maar zei om te maken dat u iets voor me mee zou nemen. U had het zo even terloops moeten laten vallen. Nou, ik weet het niet hoor. Kwam er gewoon niet van. Ik denk dat zoiets vanzelf moet gaan. Als je van tevoren imprint dat je het terloops moet laten vallen... dan komt het er vast en zeker niet terloops uit. U had toch een of ander getal kunnen gebruiken. Kijk, kijk, een doos 29 geel. Dat doet me eraan denken dat ik morgen jarig ben. Ja, precies. Dat zou te loopt geweest zijn. Oh, ik vind het nogal gemaakt, Klink. Bent u pas 29? Nee, ik ben de 29 ste jaren. Oh, natuurlijk. En hoe oud bent u vandaag geworden? Zo uh, rond de 40. Zo oud pas? Zie ik er ouder uit? Oh, dat weet ik niet. Ik heb me nog nooit eerder afgevraagd hoe oud u zou zijn. Verbaast me eigenlijk dat u al met al een verjaardag heeft. Hoe bedoelt u? Ik heb ergens het gevoel dat u er altijd al bent geweest. Gelooft u aan spoken? Ja, hoezo? Nou, er zijn hier geluiden die ik niet thuis kan brengen. Wees dus heel stil... Hoort u dat, dat, dat... Dat gezoen? Dat is de airconditioning? Nee, nee, er is nog iets. Soms klinkt het alsof de intercom aanstaat en niemand erin spreekt. Ik heb zo'n gevoel alsof er plotseling een, een tweede ruimte hier is binnengegreden. Alsof wij het begin van de ruimte zijn en, en aangesloten worden op een gezachtig en ondergrondelijk systeem. Dat is de Ik... galminstallatie. Wat? De galminstallatie. De ruimtes hier worden van galm voorzien... Van galm voorzien? Ja, dit soort dichte ruimtes met airconditioning zijn normaal galmvrij. En je kan niet goed werken in een galmvrije ruimte. Dat is onnatuurlijk. Ik hoor geen galm. Hm, je hoort hem niet. En toch is het hier. U, u hebt zo'n gevoel, zoals u, wat u net zei. Nou, dat is het galmgevoel. Het is anders geen prettig gevoel... Zonder galm zou het nog veel onprettiger zijn. Galm? Waarom draaien ze eigenlijk geen muziek? Dat zou te direct zijn. Dan zou het hier te veel op een ware huis lijken. En dat is niet nodig. Wij hoeven niks te kopen. Hoe begalmen ze ons dan? Uit de luidspreker achter het rekken komt de hele dag een soort van uh, ruis. Of, of beter een soort geritsel. Dus eigenlijk is het niet zozeer begalming als wel beritseling. Zo zou je het ook kunnen noemen, ja. We worden hier dus beritseld. Heb je ooit. Hallo? Ja? Zou u de galminstallatie willen uitzetten? Nee. Ja, eventjes maar, zodat je kan horen hoe het zonder klinkt. Nee, dat kan ik niet. Waarom niet? Dat doen ze op de eerste etage. Wilt u me dan met de eerste etage verbinden, alstublieft? Dat kan ik niet. U gebeurt ook niet veel. Ik heb een lijn van hier naar de kelder. En een lijn van hier naar de eerste. Ik heb geen lijn van de eerste naar de kelder. En als u nou een mededeling hebt die iedereen in het hele gebouw moet horen? In dat geval wordt de alarmschakeling in werking gesteld. En op die manier kan het wel? Ja, op die manier wel. Nou, dan drukt u toch op de alarm? Dat mag ik alleen als zich een alarmsituatie voordoet. Er doet zich een alarmsituatie voor. Wat is er aan de hand? Ik word beritseld. Dat worden we allemaal. Maar ik wil helemaal niet bewitseld worden. Dat is gemeen. Gebruikt u de dienstkanalen. Ik heb meer te doen. Hallo? Hallo? mister Gitzel. Heb je ooit... Weet u wat de dienstkanalen zijn? De dienstkanalen? Die zou ik u niet aanraden. Dat is het voorjaar. Voorjaar? Hoezo? Nou, paas is voorbij. De mensen zijn ziek. Rood 810. Allemaal hoofdpijn. De mensen zijn gek. Blauw 917. En geil ook. Geen 21 Ja, vooral dat. Hallo. Hallo. Ik heb geen tijd. Hallo. geef u een antwoord alstublieft. Ja, waarom geeft u geen antwoord? Hallo. Ik zit met de bestelling te lezen. Hallo. Ja. Zoek u de bestelling voor blauw 1118 eruit en stuur alles zonder omhaal naar boven. Er gaat zo meteen een wagen weg die moet het nog meenemen. Ik zal even kijken. Die hoge nummers blauw. Ze zijn allemaal stapel, gek. Zitten Labiel op een bankje in het park en weten niet waar ze hun handen moeten laten. Hallo. Hallo. Hallo? Is dat blauw 1118 er al? Nee, nog niet. Jullie sturen ons zoveel bestellingen dat we die blauwe nog niet gevonden hebben. Stuur anders het formulier later maar. En geef dat blauw elf 18 dan in godsnaam haar zonde. Wat een goed voorstel. Hoeveel moet het er wezen? Drie. Daar toe. Mag er niet iets meer zijn? Nee. Laten we zeggen vijf, oké? Okay? Zijn zoveel mensen gek geworden dat u een paar dozen extra ook nog wel kwijtraakt? Schiet op, ik moet er drie hebben en dan meteen. Vier uh, dan? Drie. En, en als u er meer stuurt, dan... naar beneden. <fijt> twee indianen. <fijt> Dat is niet nodig. We zijn er hier al twee. <fijt> nou heb ik het gedaan. Wat? Ik heb mezelf doodgemaakt. gemaakt we gewoon hier, Ik heb een heel doosje slaappillen geslikt. Grote goedheid. We moeten onmiddellijk naar het ziekenhuis. Z ze kunnen het er nog uitpompen Kom, kom. Ga gauw liggen. Doe geen moeite. Kom toch. Ik, ik sla meteen alarm. Kom, kom gauw hier. Wat is er met u? Oh, Gaat het nou opeens weer goed met u? Wat bedoelt u weer goed met mij? Het ging toch niet slecht met me? Ja, maar daarnet... Daarnet wat? Wat had ik? U, u had de... Nou. Nee, doe alsjeblieft niet kwalijk. Ik heb meer het idee dat het met u niet zo goed gaat. U bent helemaal nerveus. Neem anders even een pilletje om te kalmeren. Zeg, toen u mij het werk uitlegde... toen heeft u gezegd dat wij ons alleen hoefden te bemoeien met de derde kolom. Maar... Wat betekent het getal in de tweede kolom eigenlijk? Wat weet ik niet hoor. Wij hebben alleen met de derde te maken. Ja, dat begrijp ik. Wij hebben alleen met de derde kolom te maken. En toch zou ik wel eens willen weten wat dat getal in de tweede kolom betekent. Waarom? Nou, zomaar. Is u nooit iets opgevallen aan dat getal? Nee, ik kijk er nooit naar. Ik heb mezelf nadrukkelijk aangewend nergens op te letten dan op de dingen die mij direct aangaan. Maar misschien gaat dat getal u wel direct aan? Nee. Voor het werk hier is het getal in de tweede kolom onbelangrijk. Dat mm, is mogelijk. Maar het zou ons wel aan kunnen gaan. Er is u dus niets opgevallen aan het getal. Ik heb u toch al gezegd dat u niet op let. Kijkt u er met de opzet niet naar? Ja. Ik kijk er zelfs met opzet niet naar. Dat kan u ook niet zo opgevallen zijn. Nee, natuurlijk niet. Wat had me dan moeten opvallen? Dat het doornummert. Hoe doornummert? Elke dag komt er een getal dat één hoger is dan dat van de vorige dag. Zo. En wat voor conclusie trekt u eruit? Dat wilde ik u eigenlijk vragen, maar ja. U interesseert het niet. Nee, mij interesseert het niet. Hoogstens... Uh... Ja. Nee, het maakt het uit. Wat wilde u zeggen? Oh, het gaat ons echt niks anders. Speelt het geen enkele rol wat ik me zou kunnen voorstellen dat het betekent. Wat zou u zich dan kunnen voorstellen? Ik zou me kunnen voorstellen dat het de zo en zo'n zoveelste dag van het jaar is. Dat dacht ik eerst ook. Maar het is veel te hoog. Hoe hoog is het dan? Vandaag hebben we bijvoorbeeld 9034. Dan kunnen het niet de dagen zijn? Nee. Dat kan dan niet. Oh, wat zou het anders nog kunnen betekenen? Dat gaat ons toch niet aan. U hebt gelijk. Waarom zouden we ons daar het hoofd over breken? Laten we liever gaan zien wat er in de derde kolom staat. Ja. Hier staat ook 9.034 in de tweede kolom. Merkwaardig. Hallo? Ja. Ach, kunt u mij vertellen wat dat getal in de tweede kolom eigenlijk betekent? In wat voor tweede kolom? Op het bestelformulier. U heeft alleen te maken met de derde kolom. De rest doen wij wel. Wij zouden toch graag willen weten wat het getal in de tweede kolom betekent. Dat mag ik u niet zeggen. Waarom niet? Is het soms het aantal sterfgevallen dat dat medicijn al heeft veroorzaakt? Ik doe het zo stom. Het is gewoon de datum. Dus toch. Bedankt. En nu geen vragen meer, stuurt u meteen dat blauw 418 omhoog, alstublieft. Is al onderweg. Ziet u nou wel, het was toch de datum? Ja. Dank u wel dat u het gevraagd hebt. Hoewel we nog steeds niet weten hoe het komt dat dat getal zo hoog is. Er zijn twee verklaringen voor. De eerste is dat de machine ooit lang geleden, 9.034 dagen geleden om precies te zijn... ...op gezet is en sindsdien ononderbroken doortelt. En de tweede verklaring? Het oh, is, is meer een gevoel dan een verklaring. Wat is dat voor een gevoel? Soms lijkt een jaar zo lang... ...dat zonder probleem 9.034 dagen zou kunnen hebben. Het is er eigenlijk aan de hand van haar... Het is heet, ik geloof het niet. Het is zelfs verdraaid oh, Ik denk dat de airconditioning dol geworden is. Laten we boven even vragen. Ja. Hallo. Hallo. Ja. Hoe komt het zo heet hier beneden? De airconditioning is aan buitjes. Ja, aan wat? Aan buitjes. Wat betekent dat? Dat die kapot is. Hij blaast warme in plaats van koude lucht Oh hoe lang laat u ons hier nog zitten bladen? Er is al een monteur bij, het zal niet lang meer duren Oh laat hij opschieten, we houden hier niet veel langer meer uit Hij doet zijn best, alleen vanwege de medicijnen al Bedankt Vanwege de medicijnen, niet voor je ons natuurlijk Nee zeker niet oh, Ik zou nog best een raam open willen zetten als het er was Maar het leuke is dat de begintseling weg is het is nou gewoon benauwd. Oei, oh, ik zie me niet zo lekker. Huh. Rust u maar een beetje uit. Ik ga wel door. valt me best zo. Alles in orde, chef. Temperatuur is in het hele blok 10 graden omhoog. En? Zijn ze blij? Nou en of. Ze huppelen ervan. Uitstekend. Tegen de middag doen we er nog vijf graden bij. Tegen de middag vijf graden erbij. Komt in orde. Hup, aan de schrijfmachine. Ik zal de dagindeling voor de isoleercellen dicteren. Maakt u vanaf heden een extra doorslag, die kunnen we meteen als rapport gebruiken. Waarom zouden we die rommel twee keer op moeten schrijven? Heel goed, ja, heel goed. Waarom zouden we die rommel twee keer opschrijven? Stilte, daar gaan we. Cel 1. De chemisch fabrikant die afval op het grondwater heeft gespuit. Temperatuur 10 graden boven blokniveau. Onafgebroken drinkwater laten stromen. Drinkwater vervuilen. En waarmee? Maakt niet uit. We hebben nog een voorraad kali van die fabrieksdirecteur uit Elzas die we ingepekeld hebben. Uitstekend. En stormt u zelf ook af en toe bij hem binnen? In orde. Zelf af en toe binnenstormen. Cel 2. De dronken automobilist met de vier slachtoffers. Zelfde als gisteren. Zouden we zijn straf niet een beetje moeten verzwaren? Oh, je moet niet al te fanatiek worden. Vooruit, cel 3, de heroïne-dealer. Zijn we daar niet uh, met hoempa-muziek begonnen? Ja. Mooi. Vandaag alle vijf minuten marsmuziek. Wie zit er in cel 4? Die nieuwe. De referendaris met de valse titel. Aha. Ophangen misschien? En vlak voordat die stikt weer losmaken? Driemaal daags bijvoorbeeld? Onzin. Om de vijf minuten aankloppen en wanneer die binnenroept... ...de deur open doen en hem aanspreken... ...met goeiedag, professor dokter... Is dat alles? Later maken we dan professor, meester, dokter, ingenieur van. Goed. Dan hebben we nog cel vijf en zes. Dat zijn die twee vrouwen uit het medicijnenmagazijn die niet in opstand zijn gekomen. Oh ja. We gaan allebei naar binnen en we slaan ze tot moes. Is dat niet een beetje overdreven? Ze hebben tenslotte niks gedaan. Daarom juist. Wat betekent het getal uit de eerste kolom? machtige, laat me schrikken. Of weet u niet wat het betekent? Nee, daar hebben we nooit zorgen over gemaakt. U weet toch wel dat wij alleen... Ja, met de derde kolom te maken hebben. Dat weet ik onderhand wel. Kunt u boven hier even vragen wat de eerste kolom betekent? Doet u dat zelf maar, tot slot van rekening. Interesseert het u meer dan mij? Interesseert het u echt niet? Heeft het u soms gelukkiger gemaakt dat u weet wat er in die tweede kolom staat? Ja. Sinds die tijd voel ik me heel gelukkig en nou... En nou, wil ik nog gelukkiger worden. Hallo? Ja. Wat betekent het getal in de eerste kolom? Dat is voor u niet van belang. B maar ik wil het weten. Het is gewoon een soort van algemeen getal. En wat betekent dit? Niets speciaals. Zeg eens, waarvoor houdt u mij eigenlijk? Ik wil weten wat dat getal betekent. Dat mag ik u niet vertellen. En waarom niet, als ik vragen mag? Omdat het u niets aangaat. U hebt alleen te maken met, met het getal in de derde kolom. Ja, dat weet ik. En toch wil ik weten wat het getal in de eerste kolom betekent. Want anders. Anders wat? Anders ga ik niet verder werken. Ik mag het u niet vertellen. Orders van Hoge Hand. Verbindt u me dan met hoger Hand? Dat kan ik niet. Dat heb ik u al eens uitgelegd. U kunt het best. Het enige dat u hoeft te doen is op de alarmknop drukken. Dat mag alleen bij een alarm. Alarm? Er is alarm. Onzin. U zegt maar wat. Oh ja. Wacht maar eens jezelf... Hallo? Ja, wat is er daar beneden allemaal aan de hand? Mijn collega komt naar boven. Kunt u niet vragen of u het mag vertellen? Ze stelt er heel erg prijs op, geloof ik. Er is geen enkele reden voor dat ze daar prijs op zou stellen. Ja, maar als ze dat nou doet. Maar waarom? Ik hem, Weet ik het, ze is nog jong. Hoe wees u nou zaardig? Het is tegen de regels. Rut, man wees toch niet zo strikt. Zeg dan gewoon dat het een klantennummer is of zoiets, zo belangrijk is het allemaal niet. Attentie, alstublieft. Attentie! Au. Ha. Dat was één indiaan. Oh. En als u zich nu een ogenblikje koest houdt, is het zo voorbij. Zo niet, dan haal ik de andere indiaan ook uit de lift. Attentie, attentie, dit is een alarm. ...dat onze spijt is gebleken dat de bestelformulieren uit de opslagruimte vergiftigd zijn. Wanneer u een bestelformulier in handen heeft, laat het dan onmiddellijk vallen. Pak van nu af aan geen bestelformulieren meer aan. Binnenkort worden nieuwe formulieren verspreid. Deze zullen op een aantal plaatsen afwijken. Zo zal de derde kolom op de plaats van de eerste verschijnen, omdat de derde kolom belangrijker is. De eerste kolom met het klantenummer neemt de plaats van de tweede kolom in. En de tweede kolom die de datum bevat, verschuift naar de plaats van de derde kolom. Daarbij is verder bepaald dat klantenummer en datum omgewisseld worden. Hetgeen betekent dat de klant in plaats van een nummer een datum krijgt. En wel een datum die hij zelf heeft uitgekozen. In plaats van de steeds veranderende datum komt een vast getal. Verder bestaat nog een kleine verandering hieruit dat met ingang van heden geen medicijnen meer verzonden worden. Waarbij dus ook geen rekening gehouden... te worden met een datum of een nummer. <lacht> Uiteraard hebben zulke reorganisaties zeker tijd nodig. <lacht> en daarom verzoek ik alle werknemers van alle verdiepingen daarboven. <lacht> ik bedoel eigenlijk nou, we gaan naar de dag de grond te komen. Om al daar onder het genot van glas wijn en wat muziek gezamenlijk te de komen. De Vanmiddag. Waarom vanmiddag pas? Waarom vanmiddag pas? Ik wil alsjeblieft antwoord wanneer ik iets vraag. Waarom vanmiddag pas? Ik zit over mijn oren in het werk en de nieuwe komt vanmiddag pas. Dat kan toch niet? In de nieuwe baan hoor je zorgens te beginnen en niet was middags. Smiddags? Je moet niet denken dat mij iets gevraagd wordt. Als ik het zelf niet zou vragen, dan... Hallo? Dan zeg ik ook niks toch? Hallo? Geen woord schrik, Geen woord. Hallo, hallo, antwoorden alstublieft. het is belangrijk. Belangrijk? Ja, hier. We hebben u iets mee te delen. Legt u het werk neer en komt u naar boven. Moet dat? Goed, ik kom eraan. We hebben u iets mee te delen. Legt u het werk neer en komt u naar boven. In dat geval neem ik. Nee, twee pillen is misschien beter. Moet je moet immers rustig blijven wanneer ze mij iets meedelen. Nog eentje. Ja. Misschien nog eentje. Nog eentje. De derde kolom was een spel van Frans Holer dat werd vertaald door Huurt van Wijk. U hoorde de stemmen van Eva Jansen, Gerry Mantel en via de intercom Donald de Makas. Technische realisatie Monique van Riedel en John van Waas. De regie had Ad Leuplof.